Goedenavond. ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Een kleine woede uitbarsting van Martin Bosma, de voorzitter van de Tweede Kamer. Hij was boos op een PVV-Kamerlid. Die partij is niet aanwezig bij een debat over het onderzoek naar voormalig Kamervoorzitter Ariep. Hij heeft dit debat aangevraagd. Het presidium uh, wilde eigenlijk geen debat, ongeveer om de redenen die ik net zag. Dat hij een debat aanvraagt met veel bombardie met veel geschreeuw en verdachtmakingen... Uh, en er dan uh, niet is, uh, is volkomen onacceptabel. Het debat gaat over de kwestie Ariep. Zij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Maar haar opvolger Vera Bergkamp zou vertrouwelijke informatie daarover... via een woordvoerder naar de media hebben laten lekken. In Gelderland is een man van 43 opgepakt voor het verspreiden van seksueel getinte deepfakes. Oftewel naakbeelden met het hoofd van iemand anders erop geplakt. Ook zegt de politie dat de man ongevraagd dickpics verstuurde. Er zouden zich de afgelopen jaren zeker 130 slachtoffers hebben gemeld. De Italiaanse modeontwerper Giorgio Armani is overleden. Hij stond tientallen jaren aan het hoofd van een wereldwijd mode- en cosmetica-imperium. Zowel als ontwerper als bedrijfsleider. Armani was al een tijdje ziek en moest daarom al de modeweek in zijn thuisstad Milaan afzeggen. Hij was 91 jaar. En het Nederlands elftal moet vanavond een nieuwe stap zetten naar kwalificatie voor het WK. In de Kuip is Polen de tegenstander en die kunnen we hebben, zegt sportverslaggever Suze van Kleef. Ja, het Nederlands elftal heeft een betere selectie dan Polen. Is dus ook gewoon afgetekend eh, favoriet. Veel spelers natuurlijk van Europese topploegen uit de Premier League ook. Vorig jaar eh, won Nederland eh, van Polen nog op het eh, EK in juni. 2-1 eh, werd het toen. En sindsdien is Nederland eigenlijk alleen maar verder gegroeid, beter geworden. En eh, kan dus vanavond eh, een hele flinke stap richting eh, WK-kwalificatie zetten. Nederland-Polen begint vanavond om kwart voor negen. Het weer vanuit Zeeland. Er gaan er wat stevige buien over het land. Er zit af en toe ook een klap onweer bij. Morgen vooral een zonnige dag en het wordt dan een graad of 21. ZFM verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANDB. Veel vertraging weer in de regio Amsterdam door de afgesloten Koentunnel. Dat zien we onder andere op de ANE-Gamstelvereniging Alkmaar. Voor knop het Vels een half uur vertraging. Bijna 40 minuten vertraging op de A9 van Alkmaar naar Diemen... tussen Dorp en Amsterdam-Gaasperdam. En er staat daar zo'n 15 kilometer file. A10 tussen Amsterdam-Bos en Lommer en Durgedam... 17 kilometer file rijden met bijna 50 minuten oponthoud. En wat opvalt ook nog is de N202 Amsterdam richting IJmuiden. Voor de aansluiting met de A22 doe je er bijna drie kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort.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 Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Still you choose to play the part If you let me be and have the best of life yeah, yeah, yeah, yeah. with all this i'll give you yeah, yeah, yeah, yeah. Uh, a pure love that gold can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 I think I walked you.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 Demissionair minister Wiersma van Landbouw gaat de uitstootgegevens van Gelderse veehouders binnen twee weken openbaar maken. Dat had de rechter haar opgedragen na een zaak die was aangespannen door Omroep Gelderland. Volgens de rechter moet het publiek kunnen zien of het stikstofbeleid werkt. De Franse premier François Bayrou moet vrijwel zeker opstappen. De oppositie in Frankrijk heeft veel kritiek op de bezuinigingen van 44 miljard euro die Bayrou deze zomer aankondigde. Het weer vanavond buien met kans op onweer. Morgen in het oosten nog kans op een bui. Verder droog en zonnig bij maximaal 21 graden. Dit is ZFM. I'm not that kind. <laughs> You no. Close this face with the in the right one because we'll have my mind to do the day. It's not a matter of style, just messing with take.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 Thank you.